zes uur. Het NOS-journaal. Juri Stubinitsky. Opkomstverkiezingen iets lager dan twee jaar geleden. Amerikaanse ambassadeur in Libië gedood door militanten. En beurzen vrijwel niet veranderd, na uitspraak Duits Hof. Tot nu toe heeft ongeveer 48 procent van de kiezers gestemd. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Ipsos Sinneveet in opdracht van de NOS en RTL.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 De gemeente heeft de kiesraad toegezegd... dat er bij volgende verkiezingen andere stembussen worden gebruikt. De moordaanslag op de Amerikaanse ambassadeur en drie medewerkers in Libië... was het werk van een kleine, losgeslagen groep militanten. Dat zegt minister Clinton van Buitenlandse Zaken. De bevolking of de regering kan hier volgens haar... niet verantwoordelijk voor worden gesteld. President Obama verscherpte na de aanval de veiligheidsmaatregelen... voor alle Amerikaanse diplomatieke posten in de wereld... De aanleiding voor de aanval op het consulaat in de Libische stad Benghazi is vermoedelijk een anti-islamfilm die in de VS is opgenomen. Enkele fragmenten ervan staan op internet. De laatste keer dat een Amerikaanse ambassadeur werd gedood bij een terreurdaad was in 1979 in Afghanistan. Twee van de zeven Nuon-medewerkers die vanochtend gewond raakten bij een reeks explosies liggen nog in het ziekenhuis. Ze hebben brandwonden opgelopen. Rond half negen vanochtend waren er ontploffingen in een hoogspanningsinstallatie op een terrein van Nuon in Velsen-Noord. Na het ongeluk werden zeven gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Vijf van hen mochten vanmiddag naar huis. Er is een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de explosies. Volgens Nuon is het nog te vroeg om daar nu iets over te zeggen. De explosies hadden geen gevolgen voor de stroomvoorziening in de omgeving. De tweede centrale op het terrein is gewoon in gebruik. Europese beurzen zijn vrijwel onveranderd gesloten. Vanmiddag reageerden beleggers opgelucht op de uitspraak van het Duitse Constitutionele Hof over het Europese noodfonds. De belangrijkste beurzen stegen direct na de uitspraak en ook de euro steeg in waarde. Aan het einde van de middag was de winst vrijwel verdwenen. De euro staat nog wel iets hoger dan gisteren op 1,29 dollar. Dat is de hoogste stand in vier maanden. Het Duitse Hof oordeelde dat de invoering van het noodfonds in overeenstemming is met de Duitse Grondwet. Daarmee is een groot obstakel voor de invoering van het noodfonds weggenomen. In Pakistan zijn bij twee fabrieksbranden meer dan 300 mensen om het leven gekomen. De grootste brand was in een kledingfabriek in Karachi. Volgens de laatste cijfers van de politie zijn er 289 mensen omgekomen. Bij een brand in een schoenenfabriek in Lahore vielen gister 25 doden. In beide fabrieken konden werknemers met geen mogelijkheid naar buiten. Er waren geen nooduitgangen en deuren zaten op slot. De politie in Karachi is op zoek naar de eigenaren van de fabriek. Er waren daar geen sproeiinstallaties en er ontbraken brandblussers. De politie heeft sporen van een schietpartij gevonden... in het huis in Kekerdom, waar afgelopen weekend drie lichamen werden ontdekt. Ook is er een vuurwapen gevonden. Uit sectie moet blijken of de slachtoffers zijn doodgeschoten. Bij het drama in het Gelderse dorpje kwamen een rechercheur van de politie... en een man en een vrouw uit Millingen aan de Rijn om het leven. Alle slachtoffers waren betrokken bij illegale hennepteelt. Het Openbaar Ministerie heeft levenslang geëist tegen Ron P. voor de moord op Anneke van der Stap. Het lichaam van de studenten werd in 2005 gevonden in Rijswijk. Ron P. had een USB-stick en een externe harde schijf van de studenten in zijn bezit... en gebruikte haar pinpas op de dag dat ze overleed...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 Gistermiddag zag een vrachtwagenchauffeur de auto liggen tussen de bomen en de struiken in de middenberm. De identiteit van de dode man is nog niet bekend. Het weer. Vanavond vanuit het westen buien. Vannacht is het regenachtig, vooral in de kustgebieden. Morgen vrij veel bewolking en met 18 graden wordt het een frisse dag. In het weekend geleidelijk droger en iets meer zon verkeersinformatie: er staat 100 kilometer file. De meeste files staan in de regio Utrecht en bij Eindhoven is het druk na een aanrijding. Op de A12 Utrecht richting Den Haag zaten zo Harmelen en Reewijk... 8 kilometer file. Dat had ook te maken met een snelheidscontrole. Op de A67 bij Eindhoven is een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens richting Venlo. Tussen Eersel en Knopeleinde Heide staat nog 6 kilometer file. De weg is wel weer vrijgegeven. Er staan daardoor ook file's op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Knoop de Hocht 7 kilometer. En op de N2 de randweg van Eindhoven richting Maastricht. Voor Knopeleinde Heide 9 kilometer. We zitten al in de 70ste minuut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 Ik ben 45 en werkloos. Tijdelijk, want ergens in Nederland zit een werkgever met smart op mij te wachten. Hij moet elkaar alleen nog even vinden. Ondanks al mijn solliciteren en netwerken kan dat wel een poosje gaan duren. Dus het is maar goed dat mijn vaste lasten nergens last van hebben. Dat heb ik zo verzekerd bij mensen die er net als ik vanuit gaan dat tegenslag tijdelijk is. Verzeker je niet voor het leven, maar voor even. Kijk op doorleverzekeringen.nl of vraag uw financieel adviseur om een betaalbare polis van BNP Paribas cardif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 Het is acht minuten over zes, goedenavond. Woede en ontzetting in Amerika over de moord op Amerikaanse diplomaten in Libië. Want bij een aanslag in Benghazi in Libië gisteravond... kwam de ambassadeur van Amerika om het leven net als drie van zijn medewerkers. Contact nu met correspondent Wessel de Jong in Washington. Wessel, welke woorden kiest president Obama vandaag voor deze aanslag? Obama reageert geschokt en vanochtend gaf hij een, een verklaring bij het Witte Huis. We reject all efforts to denigrate the religious beliefs of others, but there is absolutely no justification to this type of senseless violence. None. Ja, hij neemt natuurlijk afstand van de, van de film hè, die aanleiding is voor, voor, deze, voor deze aanslag. Een film die de draak steekt met, met de profeet Mohammed. Maar tegelijkertijd zegt hij natuurlijk ook... zo'n film kan natuurlijk absoluut geen rechtvaardiging zijn voor een, voor een aanslag als deze. En het is gebeurd in Libië. Heeft het gevolgen voor de relaties met de nieuwe Libische machthebbers... Nou, Obama verzekert, zegt van niet. Hij zegt deze aanslag zal de band tussen Libië en de Verenigde Staten niet verbreken. Hij wil samen met de Libische autoriteiten wil die de, de, de daders pakken en voor de rechter slepen. Maar ondertussen stuurt hij natuurlijk wel uh, 200 mariniers naar Libië van een antiterroristische eenheid... om daar de, de ambassades en de consulaten te laten bewaken. Het is misschien een cynische vraag, maar uh, ja, ik weet ook zeker dat politici eraan denken natuurlijk. Kan dit gevolgen hebben voor de verkiezingen in Amerika? Nou, kan niet alleen, dat heeft het uh, zeker. De hele zaak die speelt nu volop al direct in de campagne. Gisteravond eigenlijk nog voordat er precies duidelijk was wat er aan de hand was... Uh, schoot de, de, de tegenstander van Obama schoot al direct met, met scherp op de administratie op Obama. Hij zei dat Obama sympathiseert met, uh, met, met de aanvallers. Nou, daarmee reageerde Romney eigenlijk op een, op een statement van de Amerikaanse ambassade in Egypte. Dat was een heel gematigd statement om te proberen om de gemoederen te kalmeren. He, de, dat was ook de nodige oproer in Egypte. Ja, die kritiek was dus wat misplaatst om, om die ambassade aan te pakken. maar die kritiek vanochtend hij slikt hem niet in Romney. I also believe the administration was wrong to stand by a statement sympathizing with those who had breached our embassy in Egypt instead of condemning their actions. It's never too early for the United States government to condemn attacks on Americans. Ja, hij blijft dus bij zijn kritiek dat hij terecht was, ook al, ook al viel hij dus de ambassade aan. Een ambassade die op dat moment zwaar onder vuur lag, zwaar onder druk lag. Uh, nou, er is al heel negatief op gereageerd, op, uh, op Ronnie zijn, uh, zijn kritiek. Dat hij uh, politiek bedrijft, uh, terwijl er ambassadepersoneel uh, overlijdt. Op dat moment had hij dus uh, solidair moeten zijn met, met, met de president, uh, vinden veel critici... Nou, Opvallend is wel nu, het is eigenlijk voor het eerst nu... dat buitenlandse politiek echt zo duidelijk naar voren komt in de campagne. En wat dat betreft had Romney al de nodige strafpunten gehaald... omdat hij in zijn, zijn aanvaardingsspeech van de kandidaturen uh, op de conventie... had hij geen enkel woord gezegd over de troepen in Afghanistan. Dus dat werd hem al zwaar aangerekend. En uh, dit komt hem uh, waarschijnlijk toch ook wel op de nodige kritiek te staan. En je noemde net Wessel al Egypte... waar groeperingen ook aanstoot nemen aan deze film... Die Amerika gemaakt is over over de islam. Ik neem aan dat dit wel leidt tot alertheid in allerlei landen uh, waar de islam veel aanhang heeft, of niet? Vooral natuurlijk bij Amerikaanse ambassades in het in het Midden-Oosten. Dat dat zij Obama ook vanochtend dat daar overal de ja de de waakzaamheid en de paraatheid bij die ambassades in moslimlanden dat die dat die verhoogd is. Dat is dat spreekt haast voor zich natuurlijk. Dat was Wessel Dion vanuit Washington tot zover de berichtgeving over die aanslag in Libië. Dan gaan wij naar de verkiezingen hier in Nederland. In het Rotterdamse Maastadziekenhuis kunnen mensen vandaag ook stemmen. In het stemlokaal gebeurt van alles, dat kon u al eerder horen. Er wordt een proef gedaan met de stembureau-app. Er is beveiliging aanwezig en straks na negen uur worden extra tellers ingezet daar. Een verslag van Jeroen de Jager vanuit dat stembureau daar in het ziekenhuis. Ja, okay. ja, mevrouw, het klopt. U mag gaan stemmen, alstublieft. Hier in de hal van het Maas Ziekenhuisbureau, stembureau nummertje 247. Ze hebben het, ondanks dat het de vorige keer bij andere verkiezingen niet echt storm liep, toch opnieuw geprobeerd. Stemmen in het ziekenhuis. Ik vind het een erg leuke omgeving. Het is een prachtig ja. ziekenhuis natuurlijk. Een geweldig mooi ziekenhuis. En we, hebben een vrij, uh, we zitten midden in de hal. En we zijn erg toegankelijk, denk ik, voor iedereen. Ja, en loopt het een beetje? Loopt ik het storm? Het een... Nou ja, storm, storm. We hebben tot nu toe 364 uh, uh, mensen gehad. 361? Nee, nee, het zijn er 364. Oh. <laughs> ja, dat staat op de app 361. <laughs> ja, dat klopt. <laughs> is er toch iets misgegaan? <laughs> nee, nee, nee. nee, nee. Nou, Goedemiddag. goedemiddag. Ja. Moet ik even tekenen? Ja, graag bij het uh... rode ja, krammelje. Ja, ja. En wat zit er dan in die doos? Een beetje verstapelingen, lunch, broodjes en een okay. beetje droom. Later lunch. Hartelijk dank, hè. Ons avondeten zit erin. Oh. Uh, meneer, u bent hier uh, zojuist komen stemmen in de rolstoel. Uh, want u zit hier in het ziekenhuis, of wat? Ik zit hier in het uh, zorghotel, dat is een revalidatieoord. Uh, en daar uh, herstel ik van een uh, bovenbeenbreuk. Uh, en uh, zonder dit stembureau hier in uh, het Maanstadziekenhuis, uh, had u dan niet kunnen stemmen? Dan had ik uh, moeilijk kunnen stemmen. Dan moet je toch, ben je afhankelijk van vervoer. En dat is een heel geregel En dan ben je zo vier, vijf uur kwijt. Dus uh, ik ben blij met het stemlokaal Want u hier. bent nu gewoon zelfstandig hier naartoe komen rijden zeg maar, in de stoel? Ja, ja, inderdaad. Klopt helemaal. Rotterdam heeft nogal wat extra maatregelen genomen. Extra tellers hier in de stad, extra beveiliging om te voorkomen dat uh, er meerdere mensen tegelijkertijd in het stemhokje belanden. En dan is de vraag aan de burgemeester Albert Taleb of het allemaal dit jaar vlekkeloos verloopt. Wat wel gerapporteerd is, is dat soms in de buurt van een stembureau uh, politieke partijen vlaaieren. En dat vinden we wat minder prettig. En dan zetten we stadstoezicht op in en zeggen we, bedoelt u alstublieft een paar honderd meter verderop gaan flyeren. en Maar dan... dichtbij is verboden. Nou, dat is niet verboden, maar mensen kunnen dat als intimiderend ervaren. Dus dat okay. hebben we liever niet. En dan zeggen we, wilt u alsjeblieft verderop gaan, gaan flyeren? En okay. dan doen ze dat ook. Dus die worden echt weggestuurd? Ja, ja daar acteren wij wel op, ja. ja. terwijl daar op zich dus geen rechtsgrondslag voor is. Ze mogen het. Ja, maar als mensen het als intimiderend ervaren, heb ik dat liever niet. Mevrouw, u heeft net gestemd hier. Hoe wist u dat u hier kon stemmen? Werkt u hier? Ik werk hier. Oh, Oké. Okay. Ja. En hoe wist u het? Hoe had u het gehoord dat u kon stemmen? Door uh, flyers. Oh, er zijn flyers uitgedeeld aan ja, personeel. Niet uitgedeeld maar geplakt. Kan je het oh, okay. wel lezen? Ja. handig dat het kan. Ja, doen? het is handig, ja. Want anders anders moest het... ik is je vroeger weggaan of vandaag je voor de zo, maar dit is handig. Oké. Okay, en okay. ook voor de buurt en voor de patiënten en voor de bezoekers, dus het is handig. Ja. Oké. Okay. Ja? ja? En is gelukt het stemmen? Ja, ik heb dat is dus gelukt. Of wie heeft u gestemd? Ik ga niet zeggen Heel ik ga werken. <laughs> ja? Doei. En zo gaan wij eens horen of onze verslaggevers al een beetje klaar zijn... voor een lange verkiezingsavond. Hoe is het met de files? Edwin Gerritsen. Die worden vrij snel korter, de dagelijkse files althans. er staat in totaal nog 50 kilometer. De langere files staan op de 1 van Amersfoort naar Apeldoorn... tussen Kootwijk en afrit Hoendelo 6 kilometer. Daar is een auto met caravan geschaard. Bij Eindhoven is het nog wat drukker na een ongeluk... eerder vanmiddag met twee vrachtwagens... Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat voor leende heide 3 kilometer. Op de N2 de randweg van Eindhoven richting Maastricht. Voor Waalre 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lucella Carrasso. Na een soms felle en intensieve campagne konden de lijsttrekkers vandaag even uitblazen. Vanavond natuurlijk een reuze spannende avond voor ze. Verslaggevers die zijn uh, al op een aantal plekken gearriveerd. U gaat ze de hele avond horen. Michiel Breedveld bijvoorbeeld. Michiel, jij moest echt op tijd zijn bij de PVV, geloof ik, hè? Ja, ik uh, doe net mijn riem weer aan, uh, want daar zit een stuk ijzer aan... en dan kom ik niet door de metaaldetectie. Dat is de gang van zaken bij de PVV. Al sinds jaren, sinds de beveiliging op Geert Wilders zo is opgeschroefd... Uh, is het geen gemakkelijke opgave om hier binnen te komen. Uh, mijn credentials zijn gecheckt bij... Uh, het uh, NCTB, de Nationaal Coördinator Terreurbestrijding en Veiligheid tegenwoordig. Uh, dus ik mag naar binnen. Uh, ja, het is toch een vreemd idee om te bedenken uh, dat er nog steeds rekening mee wordt gehouden... dat uh, ja, iemand wellicht zelfs een bom hier neer zou willen leggen. Want dat is toch uh, ja, wat hier gebeurt. Er uh, dus is met bomhonden gecheckt. Ik loop nu ondertussen naar binnen. Uh, waar waar camera is opgesteld? Mag jij dan dat op zeggen, gesteld? waar het is? Nou, uh, er is mij verzocht om uh, niet aan te geven waar wij zitten in verband met de veiligheid. Um, ik denk wel dat het ergens bekend is, maar uh, ik zal het in ieder geval niet zeggen. Um, ja, toch vanwege de veiligheid en uh, ongewenste gasten niet aan te trekken. Ja. Ik denk dat dat toch opvallend is. Ik hoop ook niet dat dat de toekomst is van de Nederlandse politiek. Waar politici sinds jaar en dag toch een redelijke mate van vrijheid hebben. Vrijheid die voor de lijsttrekker voor de Partij van de Vrijheid in ieder geval niet geldt. Nee, en ik neem aan dat, dat Wilders daar nu nog niet te zien is. Hè? Dat duurt altijd wel even. Nee, Wilders blijft in zijn werkkamer in de Tweede Kamer. Uh, dat is ook een soort uh, panic room, moet je weten, met uh, verschillende sloten erop... waar ook altijd beveiligers voor de deur staan. Zelfs op de afgesloten gang van de PVV loopt hij nooit alleen. Uh, dus uh, zijn beveiliging is er tot het maximum opgeschroefd. Uh, als je hem nog zwaarder zou willen beveiligen, moet je hem feitelijk opsluiten. En dat uh, ja, verhoudt zich slecht met de uh, democratie uh, die wij in Nederland nog altijd hebben... Um, dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant is dat bij de Partij van de Vrijheid... de bewegingsvrijheid voor journalisten beperkt is... We zijn opgesloten in een soort persvak achter de bar. Het wordt straks heel moeilijk om met PVV-aanhangers te kunnen praten. Ook Kamerleden zullen over het algemeen weinig reageren. Of wat ligt, zelfs niet. Dus we zullen moeten wachten tot later op de avond Geert Wilders hier komt. En hij dus commentaar geeft op de verkiezingsuitslag. En om te kijken wat uh, Mark Rutte van die uitslag vindt vanavond... is Wilma Borgman bij de VVD. Wilma, wat heeft die partij voor locatie gekozen? Want die is niet geheim. Nee, Lucella, die is niet geheim. Ik sta zeker niet ergens opgesloten in een persvak, maar met mijn voeten op het Scheveningse strand. Want hier heeft de VVD een enorme tent neergezet. Ik heb me laten vertellen dat die een keer zo groot is als in 2010. Deze is in ieder geval geschikt voor zo'n kleine uh, 2000 feestgangers. Als de uitslag daar reden voor geeft, en dan is dit wel een uh, leuke feestlocatie. Want hebben ze daar nog een beetje vertrouwen in, in dat feest? Ja, nou, iedereen zegt natuurlijk dat het wel goed komt voor de VVD. Ze rekenen er wel op dat Rutte uiteindelijk de partij weer naar de overwinning zal kunnen leiden. Maar gerust zijn ze er zeker niet op hoor, Lucella. Want ik zie heel veel strakke, gespannen gezichten. Uh, ze weten natuurlijk ook nog maar al te goed hoe dat ging in 2010. Toen lag de VVD flink voor op Job Cohen... Maar de laatste dagen vlak voor de uh, stembussen sloten, toen kroop de PvdA steeds dichterbij, steeds dichterbij. En uiteindelijk won de VVD wel met uh, 80.000 stemmen en één kamerzeteltje verschil. Um, maar dat was wel op het nippertje en nu is het natuurlijk nog spannender. De trends in de peilingen lopen voor uh, beide partijen, voor zowel VVD als Partij van de Arbeid, omhoog. Dus uh, wie weet waar dat eindigt hier vanavond, vannacht liever gezegd. Neem nog lekker even een duik Wilma, volgens mij kan dat nog net. Dan gaan wij naar uh, Paradiso Amsterdam, dat is uh, sinds jaar en dag de locatie voor de Partij van de Arbeid, Wilco Boom. Uh, want daar waren ze twee jaar geleden ook hè? Daar waren ze twee jaar geleden ook en dat was inderdaad, uh, Wilma zei het net, een zinderend spannende avond. Want uh, ja, heel lang was het onduidelijk wie de grootste zou worden, Partij van de Arbeid of VVD. Op een gegeven moment leek het zelfs de Partij van de Arbeid te worden met 32 zetels en de VVD 31. Uiteindelijk eindigde het anders, werd het 31 VVD en 30 voor de Partij van de Arbeid. Dat zijn ze hier nog niet vergeten. Dus er is niemand in de top van de Partij van de Arbeid die durft te voorspellen dat de PvdA de grootste wordt. Maar ze hopen het natuurlijk wel, ze hopen het natuurlijk wel want het is het verschil tussen een kabinet Samsom of een kabinet Rutte. En ja, ze hopen hier in Paradiso natuurlijk dat het een kabinet uh, Samsung wordt. Uh, voorlopig is er van PVDA's overigens nog niet heel veel te zien. Er staan uh, rode staantafels. Uh, verder is, zijn er vooral geluidstechnici, cameramensen, uh, journalisten hier aan het werk... Uh, bezig met hun opstelling voor vanavond. Ik heb al een stuk of zeven cameraploegen geteld. Ook uh, uit het buitenland, van Associated Press onder andere. En van de ARD uit Duitsland. Ja, en verder natuurlijk uh, NOS, RTL, BNR, noem het allemaal maar op... Want uh, ja, iedereen wil er hierbij zijn, of ze nou de tweede worden of de eerste. Voor de Partij van de Arbeid ziet het er overigens naar uit... Dat, het, dat ze hoe dan ook wel gaan winnen. Ze hebben er nu maar 30. daar gaan ze wel overheen. Maar ja, nogmaals, ze hopen dat ze de allergrootste worden vanavond... en het voortouw kunnen nemen in de formatie van een nieuw kabinet. Wij wachten dat met jou af. Wilko Boom was dat vanuit uh, Amsterdam. Dan gaan we naar dat nieuws over die grote brand in een kledingfabriek in de Pakistanse stad Karachi. Meer dan 289 fabrieksarbeiders zijn bij die brand om het leven gekomen. Ze konden geen kant op omdat de nooduitgangen geblokkeerd waren. Er was maar één deur open. En er waren 1500 mensen aan het werk. Ineke Zelderust is internationaal coördinator bij de Schone Klerencampagne. een organisatie die strijdt voor betere arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. Goedenavond. Goedenavond. U heeft veel contacten in dat gebied. Wat krijgt u te horen over deze kledingfabriek in Karachi? Uh, mensen zijn uh, zeer geschokt vanwege het hoge dodenaantal aantal. En op dit moment worden er, uh, neemt het aantal nog steeds toe. Het laatste wat ik nu hoor is dat het alweer naar 310 is gestegen. Tegelijkertijd geven onze partners ook aan dat er zeer regelmatig sprake is van uh, kleinere incidenten en branden. En dat... Uh, Duidelijk de arbeidsinspectie in Pakistan uh, op alle punten faalt. En is duidelijk uh, welke kleding in die fabriek gemaakt werd? Ik heb begrepen ondergoed, met name ook voor de Europese markt... maar we zijn op dit moment nog bezig om hierover uh, meer uit te vinden. Ik heb ook begrepen dat dit een fabriek was die uiteindelijk... aan de ene kant dus een zeer grote fabriek... omdat er, uh, ik heb zelfs gehoord, 2000 mensen werken. Tegelijkertijd niet geregistreerd was bij de arbeidsinspectie... maar dat komt dus veel voor en ook geen van de arbeiders een contract had. Maar de export gaat dus uh, richting Europa en mogelijk ook de VS... Ja, u bezocht zelf ook fabrieken in Zuidoost-Azië. Kwam u dit soort dingen tegen of moffelen ze dat dan weg als u daar bent? Op het moment dat er mensen uit het westen komen... is natuurlijk de neiging om te zorgen dat het er allemaal heel mooi, mooi uitziet. Hè? Dat in elk geval de nooduitgangen, als ze er al zijn... bijvoorbeeld op dat moment uh, uh, open te bereiken zijn. Tegelijkertijd is dit een, een, een heel bekend patroon... wat wij ook vaak tegenkwamen en zeker wat we direct van onze partners horen... is dat fabrieken over het algemeen... Um, echt nodig... een upgrade nodig hebben. En tegelijkertijd ook dat nooduitgangen geblokkeerd worden, mensen niet kunnen ontsnappen. En belangrijk dat ook werknemers vaak geen training hebben en er geen recht op vrijheid van organisatie is, zodat je als er al uh, uh, regels geschonden worden, mensen daar zelf iets aan kunnen doen. Ja, maar u zei uh, u had het net al over die westerse bedrijven die daar kleding afnemen. We spraken eerder onze correspondent en die zei ja met een tekortschietende overheid en dat wordt voorlopig ook niet beter daar is eigenlijk die markt in het westen de enige manier om, om dit te veranderen. Zijn er bedrijven in Europa die inmiddels keiharde eisen stellen aan, aan die fabrieken? Helaas nog te weinig. We hebben heel veel campagne gevoerd recent op Bangladesh waar ook een aantal zeer grote branden uh, zijn geweest in de afgelopen jaren. Het is ons bijvoorbeeld gelukt om uh, een aantal maanden geleden met Tommy Hilfiger een akkoord af te sluiten voor een programma wat echt een oplossing biedt. Hopen wij dat er niet alleen goede inspectie komt, maar ook bedrijven inderdaad ...zeggen dat als er niet de zaak niet verbeterd wordt dat ze hun orders zullen verplaatsen... ...en vakbonden toestaan om mensen te trainen en inderdaad ook een klachten in te kunnen dienen vrijelijk. En, maar dat zijn we nog steeds bezig om andere bedrijven, bijvoorbeeld H&M hierop aangesproken... ...ook betrokken bij een aantal branden in Bangladesh... En we hopen dat ook voor Pakistan en andere landen bedrijven die stap zullen zetten. Maar daar moet nog zeer veel druk voor worden uitgeoefend. Ineke Zelderust, internationaal coördinator bij de Schone Klerencampagne. Dank bij uw commentaar op deze brand. Dank, Dank u wel. wel. Goedenavond. Goedenavond. Daarmee zijn wij bijna aan het einde gekomen van dit Radio 1-journaal. We gaan straks naar Joost de Eerdmans, maar we gaan eerst naar Tim Overdiek. Tim, goedenavond. Ja, je had Toch nog even afgelukken. wat tijd. Dankjewel Lucela, dat <laughs> ik nog even om raad Hoor, We horen zitten de afgelopen twee uur, maar dat was niet zo. Want jij gaat de hele avond en wellicht de hele nacht verder. Uh, om half negen begint de speciale verkiezingsuitzending. En die gaat door tot zolang het nodig is? Ja, nou in principe tot twee uur. Maar het uh, kan wel eens een latertje worden. Er wordt gestemd met de potloden, Dus het stemmen gaat lang duren. Het is spannend. Dat hoorden we net van... de collega's in het veld en we houden rekening met een latertje. We blijven zitten, Eva en ik, totdat het duidelijk is. Ja, Eva Jinek die presenteert ook. Wat gaan jullie doen vanavond behalve deze verslaggevers laten horen? Nou, je maakt net al een klein rondje langs de hoofdkwartieren. We hebben twaalf verslaggevers die bij twaalf partijen zitten. Vanaf negen uur hebben we natuurlijk de exit poll, de eerste indicatie welke kant het op zou kunnen gaan en daarna wordt er gesteld en dan krijgen we de uitslagen van Mark Visser en de duiding van eigenlijk de man van de avond, Joost Vullings, die het allemaal weet van al die partijen, van al die richtingen waar het op kan gaan en dan gaan we gewoon schakelen. Veel schakelen met de verslaggevers. Kijk het en luisteren naar de emoties, de feiten, winst, verlies. En natuurlijk de grote vraag, wie kan... Het premierschap tegemoet zien. Een hele, hele leuke avond. Half negen, Radio 1. Tot die tijd nog een aantal andere programma's. Joost Eertmans, Joost. Ja, jij zit natuurlijk ook al helemaal klaar, toch, voor vanavond? Zeker, zeker. Jammer genoeg, maar een half uurtje. Uh, maar dat kan de pret niet drukken, want we gaan het wel over die verkiezingen hebben. Uh, opkomst nu 50% uh, begrijp ik. Uh, we zijn met z'n allen vervroegd naar de stembus gegaan, dus vandaag. Hè. Als je het nog vergeten was, 23 uh, april viel het kabinet. En dat is dus in de afgelopen tien jaar uh, vaker gebeurd. Vijf keer maar liefst hebben we voor het parlement gegeven. Gestemd. En dat komt omdat de meerderheid van de Kamer zegt tegen het kabinet... ik geef je opdracht om verkiezingen uit te schrijven. Vindt u dat eigenlijk een goede zaak? Dat er dus na een kabinetsval direct meteen een nieuwe verkiezingen komen? Of zegt u, laat de kiezen daar altijd buiten, los het zelf maar op. En net als in Noorwegen, gewoon vier jaar om de vier jaar die verkiezingen. En daartussendoor lossen ze het maar gewoon zelf op. Ik zeg het tegenovergestelde, ik zeg verkiezingen, vervroegde verkiezingen zijn gewoon nuttig. Dat dus in Avondspits. We spreken met de jarige Kees van der Staaij. Ik ga vragen of hij een cadeautje verwacht vanavond voor de SGP. Maar u doet mee via 0800 1121. U kunt ook meedoen met hashtag WNL, hashtag verkiezingen, hashtag Eerdmans. De lijnen staan hier open in Capelle. We hopen op een grote opkomst bij Avondspits. 0800 1121, vervroegde verkiezingen, die zijn gewoon nuttig. Ik hoop u te spreken eventjes na half zeven. Tot zo.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 Dankzij het uitgebreide Volvo optiepakket ter waarde van ruim 4000 euro. Tijdelijk standaard op de Volvo S60, V60 en XC60. Radio 1. Het NOS Journaal. Bijna de helft van de kiesgerechtigden had rond 6 uur vanavond gestemd. Het percentage lag toen op 48. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Ipsos-Navet in opdracht van de NOS en RTL. De opkomst is vergeleken met de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 iets lager. Europese beurzen zijn vrijwel onveranderd gesloten. Vanmiddag reageerden beleggers opgelucht op de uitspraak van het Duitse Constitutionele Hof over het Europese noodfonds. De belangrijkste beurzen stegen direct, maar aan het einde van de dag was de winst vrijwel verdwenen. Het Duitse Hof oordeelde dat de invoering van het noodfonds in overeenstemming is met de Duitse Grondwet... En twee van de zeven NUON-medewerkers... die vanochtend gewond raakten bij een reeks explosies... liggen nog in het ziekenhuis met brandwonden. Rond half negen vanochtend waren er ontploffingen in een hoogspanningsinstallatie... op een terrein van NUON in Velsen-Noord. Volgens NUON is het nog te vroeg om iets te zeggen over de oorzaak van de explosies. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Vanavond vannacht is het op veel plaatsen wel helder... maar er komen wel wat meer wolken voor. En vooral in het westen gaat de bewolking toenemen. In de nacht in de kustgebieden kans op buien. In het binnenland is het een stuk droger en houden we de opklaringen. Daar minimumtemperaturen van 8 à 9 graden... terwijl het langs de kust wat warmer is. De wind gaat even aantrekken bij de kust tot een windkracht 6. Een krachtige wind gaat draaien naar het noordwesten. Maar morgenochtend neemt de wind dan snel af en is dan meest matig. Morgen valt er nog een enkele bui, met name in het noordoosten van het land. Verder is het toch vaak... Droog, wolkenvelden, ook af en toe wat zon en een temperatuur van 17 of 18 graden. Laat op de dag gaat de wind weer draaien naar het zuidwesten en neemt dan ook toe. En vrijdag is dan een dag met veel wind, wolken en buien. En eh, hoewel er ook wel kans is op wat zon, hoor, eerst vooral in het zuidoosten van het land en later weer in het noordwesten. Maar die wind speelt de belangrijkste rol, die waait eerst uit het zuidwesten, bij zee zelfs hardwindkracht 7, draait naar het noordwesten en neemt dan in de avond wat af. Het weekeinde verloopt dan oké, okay. het is rustig, de zon schijnt geregeld en zondag kan het lokaal 20 graden worden. ABB Verkeersinformatie, de avondspits is bijna voorbij. Er staan nog acht files, de meeste zijn niet langer dan twee kilometer. De twee langste files staan op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn... tussen Kootwijk en Afriet Hoenderlo, vijf kilometer. Er ligt een caravan in de berm. En op de N2, de randweg Eindhoven, staat richting Maastricht... voor Knoopbeleende Heide, vijf kilometer. Dit is Radio 1, WNL, avondspits... Joost Eerdmans. Vervroegde verkiezingen zijn nuttig. Ja, je komt weer een vliegensvlugge avondspits met de waan van de dag en uw mening daarover. Bel WNL. In Noorwegen is in de grondwet vastgelegd dat er eens in de vier jaar wordt gestemd voor het parlement. Alle kabinetten die tussentijds vallen moeten daar dus worden opgevolgd door een nieuw kabinet dat met datzelfde parlement zaken moet doen. Dat scheelt nogal wat extra stembusgangen en rust voor de kiezer. Maar moeten we daar nu blij mee zijn? Ik denk dat juist de stemmer aanzet is als ons landsbestuur er niet meer uitkomt. Ik plaats de kiezer centraal en daarom vind ik vervroegde verkiezingen nuttig. Bel WNO, 0800 1121. Een hele avond. welkom bij Avondspits. We gaan praten met André Krouwel zo meteen en Kees van der Staaij. Dus ietsje later in de uitzending hoe hij tegen de dag van vandaag aankijkt. En ook over dit idee, want ik kan u zeggen, in Noorwegen bestaat het dus. Dat staat in de grondwet zelfs vastgelegd. Iedere vier jaar op een maandag in september worden daar de verkiezingen voor het parlement gehouden. En tussendoor... Of eerder naar de stembus. Dat gebeurt er gewoon niet. En uh, bij ons heeft scheidend Tweede Kamervoorzitter Verbeet ook uh, gevonden dat de politiek maar eens moet gaan nadenken over die vaste zittingstermijn, want daar hebben we het over voor het parlement. En uh, dat gebeurt natuurlijk ook bij gemeentes en provincies, altijd. Uh, geen tussentijdse verkiezingen op het lokale niveau. En ook eerder de ChristenUnie en de SGP dus hebben dat geopperd. Wat vindt u? Bent u het daarmee eens met Verbeet, de ChristenUnie en de SGP en Noorwegen? Of zit u meer op mijn, uh, aan mijn uh, lijn dat ik zeg, het is juist goed dat er tussendoor wordt gevraagd aan de kiezer, hoe kijk je er tegenaan. Ik ben benieuwd, 0800 1121 en u bent binnen bij Avondspits, de eerste beller. Menno van Zijl uit Gouda. Goedenavond. Goedenavond. Menno. Ik, ik ben het er niet mee eens. Je vraagt het volk onze mening. Ja. Het volk geeft een mening en daar gaat de, daar gaat de politiek mee aan de slag. En als je dan binnen die vier jaar zegt van ja, we vinden jullie mening toch niet zo leuk, probeer het nog eens. Vind ik dat min 18 van de kiezer. Ja, ik vind wel dat... Je, je raakt de punt. Dat kan ik niet ontkennen. Het andere punt wat ik maak is, het gaat zo vluchtig. En dat bedoel ik alleen al als je kijkt hoe rumor begon en hoe rumor eindigt. Het is natuurlijk zeer vluchtig geworden, die politiek. Mensen gaan snel over een houdbaarheidsdatum heen in de politiek. Dan heeft de kiezer ook behoefte aan meer momenten om een stem te laten horen. Ja, dan zou je kunnen denken aan een kortere regeringsperiode. Maar in, nu zeg je in feite, uh, we vinden jullie mening niet leuk... En je kunt zelfs zeggen als, als uh, uh, meerderheid in, uh, in, in de Kamer... van oh, nu staan de peilingen in ons voordeel, laten we nu even vallen. Ja, dat, dat, dat is bijna nooit gelukt, hè? dat ja. ze het raam uitkeken en zeiden... Van, laat, het kabinet is nooit gevallen omdat iemand uit het raam keek... en zei, volgens mij is het een goed moment. Zelfs ze Wilders ze heeft dat niet gedaan. Nee, dat klopt. Dus... Maar het is een, ri een, ris een, een risicofactor die je gaat nemen en als je toch al met je, met je coalitie wrijving voelt... en je weet dat je nog met elkaar door moet. Of ja. je weet dat, je, dat de peilingen er niet gunstig voor zijn... ben je dus sneller geneigd om te zeggen... dan moeten we met elkaar maar uitzien te ja. komen. Ja, maar Menno, een, an een ander argument is dat iemand juist kan denken... hé, hey, ik heb het wel gehad met, met het CDA en de PvdA... ik laat je vallen en dan ga ik lekker zonder dat ik nog een verkiezing hoef te doen... ik hou mijn groot aantal zetels, ga ik lekker met die andere partij in zee... en ze stappen gewoon over. Dat is net zo frustrerend, toch? Ja, maar dan blijft. Je hebt de mening gevraagd. Ja, dan, nee. uh... Dat punt blijft staan. Menno, ik dank, ik dank je voor de aftrap. Goed, goed betoog. Van de andere kant dus, ik zeg vervroegde verkiezingen zijn gewoon nuttig. Uh, voor ons allen 0800 1121 draait u en dan komt u binnen. Johan Lurgans, uh, die twittert mij vast. De verkiezingsfrequentie brengt politici niet in de verleiding... om uit electoraal gewin een kabinet op te blazen. Luc van Beers twittert, we kiezen volksvertegenwoordiging. Als die ons opnieuw laten stemmen, zegt dat dan. Uh, we kunnen of we willen u niet meer vertegenwoordigen. Uh, eens even kijken, We gaan het bellen met, uh, met André Krauwel. Uh, Kabel, politicoloog en, uh, en uh, adviseur. Goedenavond. Goedenavond. André, ben je het met mij eens? Nee, je moet natuurlijk nooit vaste termijnen voor politici uh, neerzetten. Want dan worden ze uh, natuurlijk heel roekeloos. Want dan kunnen ze dan niet wegsturen. Mm -hmm. Je moet natuurlijk zorgen uh, dat partijen, zeker partijen in de regering zitten, moeten nadenken over de consequenties. En dat betekent uh, dat als zij inderdaad uh, een kabinet laten vallen, als ze inderdaad iets verkeerd doen, dat ze dan ook hun baan kunnen verliezen. En als je zegt, nou ja... Je hebt die baan van vier jaar, whatever you do. Dat lijkt me niet een goed idee. Nee. Uh, ik denk daarnaast is er nog het probleem dat er natuurlijk hele nieuwe omstandigheden kunnen ontstaan. Waardoor uh, uh, het nodig is om naar het volk te gaan. En het volk opnieuw te vragen voor wat dan heet een mandaat, hè, een, uh, eigenlijk hun stem. Om inderdaad nieuwe. Uh, ja, nieuwe maatregelen te nemen. Dus dat kunnen partijen dan opschrijven in een programma, campagne opvoeren... en dan krijgt de volk wat te zeggen. Kunnen, hè, zoals nu met de crisis is dat gewoon uh, uh, belangrijk. En je moet uh, uh, dan ook, uh, zoals nu het kabinet valt... moet je die partijen erop kunnen afrekenen. Ja. Als ze dat niet goed gedaan hebben, moet je nee kunnen zeggen. En daarnaast is het zo dat u noemt wel een land waar dat dan is die vaste termijn. Uh, maar daar heb je dus hele grote problemen. Want stel je voor dat je verhoudingen krijgt die betekent dat er geen goede regering kan worden gevormd. Of dat na een korte tijd de regering uit elkaar valt, zoals nu in Nederland. Ja. Dat zou betekenen dat het, als je dan geen nieuwe verkiezing houdt, dan blijf je veroordeeld tot elkaar. Dan heb je een zogenaamde deadlock. Er is geen meerderheid en goede meerderheid meer mogelijk. En dan krijg je grote problemen dat er geen beleid meer wordt goed. In Amerika is dat nu het geval, hè? daar zijn vaste termijnen. Ja. Obama heeft geen meerderheid in het parlement, kan niks doen. Het parlement doet lekker niet met hem mee. Twee jaar lang geen wetgeving. Ja, dat is een probleem. Dat is natuurlijk een ramp. Maar voor veel, een ramp. veel partijenstelsels zoals wij het kennen, is dat misschien minder het probleem. Dat kan zijn, maar je krijgt natuurlijk dan wel ook dat mensen misschien wel heel cynisch worden over de politiek... Want dat betekent dat mensen die maar blijven zitten... heel hele andere coalities vormen. Ik denk dat als ja. je het cynisme over de politiek wilt voeden... dan moet je vaste termijnen in Nederland instellen. Kijk. Het is een absurd voorstel van de ChristenUnie nou. unie in de SGT's. En van mevrouw Verbeet, zeg je André Krauwel uh, goed, je maakt ja. het nog sterker dan ik het al deed. Je zegt het is eigenlijk heel erg slecht... en het levert cynisme op in de politiek en bij de kiezer. Absoluut. Hè, als je dit doet... André Krauwel blijft in de lucht, zou ik zeggen. Uh, niet zwevend, maar wel, wel aanwezig. Uh, is met mij eens, hoort, hoort u. André Krauwel de zegt niet doen, die vaste zittingstermijn. Kelly zegt op Twitter, hashtag WNL, vervroegde verkiezingen zijn noodzakelijk als het kabinet valt. En Benny Wijnen zegt, niet mee eens Eerdmans, niet steeds de waan van de dag, waarbij niets wordt afgemaakt. ChristenUnie en SGP zijn staatsrechtelijk sterk. Sterke partijen. Frank Nieuwhuis zegt, een systeem zoals in Noorwegen, waarbij de Tweede Kamer vier blijft zitten, leidt tot een stabieler en beter bestuur. Nou worden net de deadlock, waar, waar ik André Krauwel het over heeft, dat wil, dat wil nog, nog niet zeggen dat het altijd zo stabiel is. Um, even kijken, een goedenavond, Simon Visser. Goedenavond. Ja, reageer maar even. Ja, ik ben het, ja, ik ben het ook inderdaad niet eens met uh, de stelling dat de vervoedde verkiezingen uh, juist zijn. Uh, zeker in deze tijd uh, dat we beslissingen moeten nemen waar, uh, waar we heen willen met het land. Uh, dan staat het gewoon stil op het moment als die verkiezingsperiode eraan komt. En dat uh, is gewoon niet goed voor dit land. Maar wat ik nou een goed argument vind om het wel te doen, als ik jou meteen mag vragen... is dat de opkomst niet bedroevend laag is. Je zou zeggen, vijf keer stemmen in tien jaar... nou, er komt nog maar een handje vol mensen naar die stembus. Maar het is toch waarschijnlijk weer zo'n 75 procent, hè? Ja, dat, dat, dat klopt. Uh, omdat ik denk dat ook iedereen wel van mening is dat het belangrijk is. Mm -hmm. Alleen, uh, ze maken natuurlijk uh, uh, bij iedere verkiezingen... een, een, een, een bepaald uh, plan voor de komende tijd... En elke keer wordt dat weer herzien bij nieuwe uh, partijen, bij nieuwe coalities. Mm. En ik denk dat dat niet goed is voor de langere termijn van, uh, van het land. Dankjewel Simon Visser, 0800 1121. U doet mee, ik zeg vervroegde verkiezingen zijn gewoon nuttig. Marco van Gent twittert mij, uh, vervroegde verkiezingen zijn de afgelopen tien jaar helaas te vaak nodig. B blij dat het... Blij dat het kan in ons land. Francis Heijman zegt oneens, ik kies voor de burger waarvan kiezer slechts één rol is. Burger is zeker nu gebaat bij stabiliteit. En Martin Brander zegt, bij gemeentes gaat het toch ook goed. En dat klopt, dat kan ik ook bevestigen uit eigen ervaring. Uh, goedenavond, Chef de Wit. Dag uh, Joost. Joost, ik zou graag een ander argument aan de discussie willen toevoegen. Ik ja. denk dat wij in Nederland zo, uh, ons uh, kiesstelsel moeten gaan herzien. Uh, ...naar bijvoorbeeld een combinatie van Duits en Engels uh, systeem. Daarmee krijg je het voordeel dat de kleinere partijen gaan afvallen. Daarmee creëer je meer duidelijkheid voor de kiezer... ...want jij en ik weten nu al dat de partijen waarop je bij gaat stemmen... Morgenavond, ...morgen zijn we onderhandelingsvoer en wordt er toch weer compromissen gesloten. Door het kiesstelsel, het kiesstelsel te gaan herzien uh, krijgen dus grotere partijen duidelijkheid... ...en daarmee ook de kans dat je vier jaar lang de rit uitzit... Wordt ermee vergroot. Jij bedoelt de kiesdrempel omhoog? Geen kleine partijtjes meer? Begrijp ja. ik dat goed? Ja, dat begrijp ik goed. Daar dat, dat pleit ik inderdaad voor. Ja, Want dat is... Ik vraag me de toevoegde waarde van die kleine partijen. Ze zullen altijd de one issues en de partij van het de dieren derken... dergelijke. Nou. hebben allemaal wel een waarde, maar wat voegt er toe uiteindelijk in het, in, in, in, in, in het spel wat we vanaf morgen gaan spelen? Nou, André, Rau het... ja, nee, André Rauvoet zou tegen je zeggen: Nou, ik werd met zes zetels vicepremier van dit land. Ja, maar dan zeg ik tegen meneer Rauwvoet, dan, dan dat vind ik ontzettend ondemocratisch, want dan gaat op dat moment gaat zes zetels van meneer Rauwvoet gaan de machtspositie innemen ja. en daarmee een soort van chantabiliteit opbouwen, betrokken mm. van CDA en VVD. Mm. Nou. Dat vind ik net zo fout. Ja, ben ik het niet ja, mee eens, chef, maar... Ja. Het is duidelijk wat je punt wordt. Wat je punt is, dank je chef de wit. U doet dus mee 0800 Vervroegde verkiezingen zijn nuttig. Uh, ik vind het leuk om alvast even van Kees van der Staaij in de lucht te, te nemen. Kees van der Staaij is vandaag jarig, zoals gezegd. Goedenavond Kees en van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Goedenavond Joost, bedankt voor de felicitatie. Ja, reken je op een cadeautje van de kiezer uh, vanavond? Ja, ik heb al heel veel cadeautjes gekregen vandaag van, uh, de, de, van de kiezers. Uh, ontzettend leuk om over een verkiezingsdagjarig te zijn. Nou. Maar het zou natuurlijk nog wel een, een, een extra kaarsje op die taart uh, van de, de zetels van de SGP zou natuurlijk wel helemaal geweldig zijn. Als er een derde bij komt, hè? Precies. Ik geloof dat het wel gaat gebeuren eigenlijk. Nou, <laughs> ik geloof het is belangrijk, hè? Ja. We zullen het zien. Nou ja, maar het is inderdaad wel zo dat wij uh, steeds dichter naar die derde zetel zijn gekomen in de afgelopen tijd steeds leuke verkiezingswinsten hebben gehad. Uh, maar uh, ja, je moet het toch wel even waar zien te maken natuurlijk. Het nou, blijft heel spannend. Zeker. Kees, net de vorige bellen. chef zei... Uh, dat de kleine partijtjes die, die zijn de zaak aan het chanteren... als ze, als ze meedoen. Dus hij wil de kiesdrempel omhoog. Bij jullie is het nou zo, met twee zetels... dat je al zoveel invloed hebt gehad... in, een, in de vorige coalitie uh, feitelijk, in de gedoogcoalitie. Uh, ga je weer zo'n rol van betekenis spelen, verwacht je? Je weet nooit hoe de, hoe de uitslag zal zijn. Het hangt er altijd weer van af welke meerderheden te vormen zijn. En kijk, dat had er vorige keer niemand voorspeld... Uh, dat ook de inbreng van de SGP best eens belangrijk zou zijn... voor bepaalde wetsvoorstellen aan de meerderheid te helpen. Uh, en ja, dat, dat weet je nu ook niet. Nee. V nou, even naar de stelling. Ik zeg dus tussentijdse verkiezingen zijn gewoon nuttig. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, uh, Joost, op zichzelf, verkiezingen zijn natuurlijk altijd een feest voor de democratie. En ja. het is prachtig dat we in een vrij land leven... waarin uh, mensen naar uh, de stembus kunnen gaan... om de partij van hun keuze uh, uit te kiezen en, en te steunen. Maar je kan natuurlijk ook te veel feesten. En vijf keer in tien jaar uh, vind ik te veel van het goed. En dat vind ik schadelijk, hè? want we gaan nu voor de vijfde keer in tien jaar naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. En uh, wat mij in de praktijk opvalt, is dat dat schadelijk is voor de stabiliteit van het bestuur. Er blijven gewoon heel veel wetsvoorstellen liggen. En in april. Dan stopt het met het En daarna zijn eigenlijk allerlei dingen blijven liggen. Nu moet je weer wachten tot een formatie. Uh, en dan in dat alles weer verder op gang is, dan ben je gewoon zo ja. een anderhalf jaar. Verder. Maar, maar dan sla je even over, Kees, als ik mag, mag interperen. Dat, dat, dat ook in het Noorse systeem je natuurlijk wel weer een hele nieuwe, moeizame formatie ingaat. In namelijk de formatie met hetzelfde parlement, wat je dan nog hebt. Dat heb je gelijk. Het is niet zo van kijk, als er natuurlijk een probleem is met een kabinet en het kabinet valt, dan heb je altijd, loop je altijd vertraging op. Dan heb je altijd nog weer um, tijd nodig om weer te kijken hoe je eruit kan komen. Maar kijk eens bijvoorbeeld hoe snel het ging met het Kunduz-akkoord. Dat was heel snel na het Katsuisakkoord akkoord al geregeld. Alleen vervolgens bleef daar eigenlijk niks bijna van over. Ja. Omdat alles weer verdampt op weg naar verkiezingen. Ja, dat is waar. Uh, maar aan de andere kant, en Noorwegen... Is, ja, sorry. Ja. Nee, zeg maar. Ik zeg dus, maar even maar misschien mijn argument... kort ja. afmaakt schadelijk voor de stabiliteit van het stuur... schadelijk voor het vertrouwen van de burger in de politiek... kom ik ook heel veel tegen. Er ontzettend veel mensen op straat in deze campagne die zeggen... ik vind dat jullie er wel een rommeltje van maken. Jullie zitten toch voor vier jaar... waarom nou alweer... Ja, in, na, het zijn na, na veel bellers. Jaar, bellers ondersteunen dat overigens, hoor. Ik, ik zeg echt niet dat ik dat, dat gelijk vanavond zo aan mijn kant heb. Alleen, Noorwegen kan het dus gebeuren... dat er een linkskabinet zit en hopseke... maar niet, na een jaar of twee omzwaa naar een rechtskabinet zonder dat de kiezer er ook maar iets over verteld heeft. En gezegd heeft, dat ja, is toch vreemd? Mijn, mijn, mijn stelling is daarom ook niet, zeg maar... je moet per se uh, via volmaken wat er ook gebeurt. Kijk, Als er een val van het kabinet is en er zijn geen andere oplossingen mogelijk... Uh, dan kan dat nodig zijn om bijvoorbeeld de verkiezingen te hebben. Ik vind het inderdaad, ik zie ook weer... De nadelen als je ah. te maakt. Dat heb je natuurlijk soms lokaal nu ook. Hè? Dat je een padstelling hebt die je niet kan doorbreken. Nee. Maar mijn stelling is dan... Um, laat het de uitzondering zijn in plaats van de regel. Okay, dat dus... hoor ik heel veel mensen zeggen... en ook in de politiek... alsof het zeg maar nodig is... alsof het de hoofdregel is... kabinetscrisis, pads, dat betekent verkiezingen. Terwijl het helemaal niet nodig is. dat staat nee. nergens in de grond. Het, het is gewoon een gewoonte die ontstaat. Dat zijn gewoontes? moet je wel even afvragen, afvraagt... is dat nou zo logisch? Als het kabinet uh, uh, uh, valt... Dan hoeft zo'n kamer op die gemakkelijke te worden. Nee, die kan gewoon. Die kan je eerst eens kijken. Geest... Kunnen we niet op een andere manier? De lijn wordt een beetje slecht. Ondanks, ondanks je, je verjaardag is de lijn een beetje slecht. Uh, dan moet ik even zeggen: we gaan zo weer even met je verder praten. Je zegt eigenlijk, als ik het goed begrijp, niet de grondwet hoeft het in, in te leggen, want dan leg je het vast. Maar wel de gewoonte dat al die verkiezingen achter elkaar zijn, die moet verdwijnen. Bent u het eens met Kees van der Staaij van de SGP? Dan kunt u dus uh, dat geluid laten horen. 1121. Um, André Kraal zometeen meteen nog een reactie ook op Kees van der Staaij en ondertussen belt u lekker door, zoals Jan Zwart uit Kampen. Goedenavond, Jan. Goedenavond en de felicitaties aan meneer Van der Staaij met zijn verjaardag. En hij geeft een heleboel goede argumenten. Uh, we hebben een heel dubbel systeem in Nederland. Gemeentelijk en provinciaal doen we het wel vier jaar. Landelijk niet. Waarom? Jij zegt Noorwegen ene kant links, dan weer rechts. Zonder dat de kiezers daar wat over gezegd zouden hebben. Maar die zetels zijn toch gekomen door de kiezers. En Zeker. dat de linker kan en rechts. Daar hebben de kiezers daar zich over uitgesproken. Dat, uiteindelijk. Daar heb je eigenlijk helemaal gelijk in. Alleen het punt is dat er wel iets is gebeurd. Er is een kabinet gevallen. Waardoor je zegt, ja. nieuwe situatie. Nee, ja, die nieuwe situatie. Maar daar hoef ik toch geen nieuwe Kamerleden voor te gaan kiezen. Nou, dan maar, moeten die Kamerleden ervoor ja, maar, kun... maar ik ben ook, en dat is jammer voor meneer Van der Staaij. Maar ik ben ook voor een kiesdrempel. Ik ben trouwens ook voor stemplicht in Nederland. Uh, en ik vind ook dat Kamerleden die de kiesdrempel of de, de, de, de, de kiesdelen niet gehaald hebben. Die zetel... Hoort bij de partij en niet, en niet aan het Kamerlid. Dus ze blijven ook bij zitten voor vier jaar. Alleen ik zeg. We uh, ze lopen ook ja. mensen weg. Maar Jan, ik zeg eigenlijk. Laat het aan de Kamer over. De, Kamer kunnen ze, de Kamerleden kunnen zelf besluiten. Oké, okay, nu een nieuwe verkiezing... maar ze kunnen net zo goed besluiten. Nee, we gaan een nieuw kabinet vormen. Ja, maar dan, dan zeg je toch: want ik heb toch sterk de indruk dat men ook met het oog naar de peilingen kijkt. Naar het politieke landschap. Hoe staan we ervoor in Nederland? En kunnen we er een winst uit halen? Ja. Nou, laten we dan toch maar. Het speelt allemaal een rol. En we kunnen wel zeggen dat het niet zo is. Maar, nou, je weet zelf beter, denk ik. Maar nou ja, één ding daarover, Jan. Misschien als Samson in april uh, had gedacht van uh, verkiezingen... dan zat, hij eigenlijk, zat de PvdA helemaal niet op te nee, wachten. He? Toen heel ging het heel slecht. Niet, meneer Samson heeft een stekker niet uit deze coalitie Nee, getop. nee, nee, dat ben ik met je eens. Maar het is niet altijd te zeggen dat aan het begin van zo'n rit... dat je zegt van we gaan er goed uitkomen ja, uit de nieuwe verkiezingen. Dat kan het van alles gebeuren. Moet, dat is wel, maar ik vind wel dat ze volwassen genoeg moeten zijn... een stabiele regering om vier jaar te kunnen regeren. De tijd gaat al zo verschrikkelijk snel... Uh, we weten nu al niet meer wie de lijsttrekker van de, de SP uh, vier jaar geleden was bijna. Laat staan die er op de tweede plaats zit de lijst. Op. <laughs> ik denk Agnes Kant, als ik eerlijk ben. Maar, maar inderdaad, je hebt, je hebt gelijk, het gaat vliegend vlug. Jansvaart uit Kampen. Dank, dank voor je belletje en in avondspits. U kunt nog meedoen 0800 21. En dan bent u binnen. U kunt meedoen op Twitter ook via hashtag WNL of hashtag verkiezingen. Maar het kan ook gewoon zijn hashtag stemmen. Want daar hebben we het over. Moet, moeten we vervroegd naar de stembus als, het, als het, het parlement daarom vraagt? Of zegt u nee, laat mij buiten. Ik heb geen zin. Ik wil een vaste zittingstermijn van vier jaar. Zoals Kees van der Staaij zegt voor de Tweede Kamer. Eh, Bart van der Ven zegt oneens. Ook nu bleek na de val van het kabinet een andere invulling mogelijk met het lentakkoord en gelijke gekozen Tweede Kamerverhoudingen. Mutlu, ja, Achelik zegt... verkiezingen voorkomen Belgische toestanden. En Martin Branden twittert mij... bij gemeentes gaat het ook goed. En die hadden we inderdaad ook al gezien. Um, André Kraul um, geef even een reactie op, op wat Van de Staai zei. Ja, kijk, het is een van onze beste staatsrechtgeleerden in Nederland... maar uh, uh, ik denk toch dat hij uh, maar de helft van het verhaal vertelt. Want wat er natuurlijk gebeurt is als partijen uh, ruzie krijgen... die zitten in een coalitie, kunnen dus niet meer samen... er moeten anderen komen een andere meerderheid worden gevormd, dan krijg je dus dat kleine partijen... die heel weinig stemmen hebben gehad, een enorm afpersingspotentieel krijgen... want ze worden dan nodig voor meerderheden. Ja. En ik denk dat het beter is niet om het aan politici te vragen... als het misgaat wat er dan moet gebeuren, maar om dan terug naar het volk te gaan... en te zeggen, luister, we komen er nu niet meer uit... we gaan niet allerlei andere kleine partijen nu allerlei macht geven... omdat de grote het nu oneens zijn. Er zijn misschien wel nieuwe omstandigheden. Uh, we gaan het gewoon het volk vragen. En uh, kijk, zijn argument, ook Kunduz kon snel, Kunduz kwam er snel, omdat er buitenlandse druk was. Nederland stond onder enorme druk om de aaa plus te verliezen. Uh, als wij niet aan onze begrotingsverplichtingen konden voldoen, dat is er normaal natuurlijk niet. Dat soort grote druk op coalities. Dus, uh, dat gaat niet op die vliegen. De, nee, er zijn heel veel argumenten, veel betere argumenten... om niet te zeggen, politici zitten altijd maar aan vaste termijn... en gaan maar lekker onder nou, uh, de nieuwe coalitie te krijgen. André, duidelijk, Kees van der Staai je hebt meegeluisterd. Reageer even op, op, op Kruil. Ja, ik vind het argument niet sterk dat je zegt... ja, maar dan kunnen kleine partijen eigenlijk chanteren... dat er een bepaalde uitkomst moet zijn. Want als je er met elkaar niet uitkomt... dan heb je alsnog een papstelling, ook in mijn benadering... die ertoe kan leiden dat er wel verkiezingen komen. Dus ik zeg, ja. verkiezingen... Die moet je altijd als mogelijkheid openhouden. Maar laat het niet de automatische reflex zijn. Dat is wat we de laatste tien jaar maar, zien. Maar Kees, He, toen het, toen het ja. kort klapte, werd er gelijk verkiezingen geroepen. Werd er totaal niet gekeken van, maar is het nou niet mogelijk... om toch op basis in deze crisisomstandigheden... dat er een nieuw kabinet gevormd kan worden. Dat maar een op andere juist, manieren opgelost wordt. Ik denk juist, Kees, dat een, een, een nieuwe verkiezingen juist een drempel kunnen zijn... voor een kabinet om hmm. snel te vallen. Ja, aan de ene kant wel. Maar je kan ook zeggen, nieuwe verkiezingen... Uh, als die eraan komen, kan ook aanlokkelijk zijn voor een partij. Uh, als die denken, van, nou, ik, kan, ik laat het vallen, misschien hebben wij wel voordeel bij. Ja, dat net ook, is net ook ja. dat, dat, dat, dat is de keerzijde ervan. Mm -hmm. Maar mijn punt is: als je het helemaal naar de andere uiterste gaat doen, als je zegt, er, kan, er kunnen nooit vervroegde verkiezingen komen, dan haal je de rek uit het systeem. Daar pleit ik dus ook niet voor. Maar ik pleit wel heel duidelijk voor. Kijk nou of het niet inderdaad mogelijk is om er op een andere manier uit te komen. Ik vind zelfs ja. dat de Kamer dat eigenlijk verplicht is om okay. dat te doen. Oké, André en uh, Kees, blijf even, even, even hangen. André, want er komt nog, komen bellers binnen, die willen ook meedoen. Jan Gulikers uit Meersen. Ja, dank. goedenavond. Jan. Ik ben het uh, absoluut oneens met uw stelling. En wat me toch weer tegen u opvalt, en vooral deze stelling... dat u een bepaalde kreet slaakt zonder dat u die onderbouwt. U roept me wat, meneer Regenwant, maar dat, dat stelt me erg, erg teleur. Wie, wie roept maar wat? U roept maar wat. Ja, en, en meneer Krauwel ook waarschijnlijk dan. Uh, nou, ik vind het eigenlijk wel heel matig onderbouwd wat ik allemaal door krijg. Nou, Als ik vind taal... dat we heel veel argumenten noemen eerlijk gezegd. Nou, ik, ik, ik mis van Want u drie versen malen. Heeft u Bellers. die het met die oneens zou ook gelijk moeten geven. dat ze op zich een punt hadden. in een argumentatie? Ja, nee, oké. Okay, daar zitten zeker argumenten bij. Maar ik vind de doorslag. vind ik nog steeds. voor mezelf geven. naar het, het effect van. geef de kiezer het laatste woord. feest voor, voor de democratie. Zoals maar van de dat Maar Dat is hem juist. Als een coalitie valt. naar uh, anderhalf of twee jaar. wat nu gebeurd is. en de politiek zegt. van kiezer gaan we opnieuw stemmen. want dan denkt ze eigenlijk. die heeft het twee jaar geleden niet goed gedaan. dus ze doen maar opnieuw. Wil je de wensen van de kiezer echt uh, respecteren, honoreren... dan zul je gewoon met de kiezersuitslag uh, uh, van de laatste ja. stemming... zul je opnieuw aan de slag moeten gaan. En het dwingt ook partijen om zorgvuldiger een coalitie te smeden... en ook niet zo onverraasd zoals het nu gebeurd is mm. bij een coalitie stappen. Maar veel beter uh, ja, goed doordacht te werken te gaan... Jan, dank Jan, dankjewel voor het meedoen aan de avondspits. Marius Steenhoven zegt nog... Eh, WNL, doordat er nu rust is, houdt en houdt krijg je meer structuur. En dat is beter voor iedereen. Kijk maar naar eh, een gezin of een bedrijf. Wout Bakker eh, zegt... Eh, politiek is geen actiefilm. Tweede Kamer speelt gewoon vier jaar mee. Dus niet tijdens het spelen omleggen of afvoeren. Zo kan je het ook kijken. Kelly zegt... Eh, als je na de val van de kabinet nog in een paar jaar gedwongen... met een onstabiel kabinet verder moet, werkt dat niet. Dus gewoon stemmen. Bas de Schrijver twittert op hashtag WNL vervroegde. Verkiezingen zijn nuttig zeker als er een populistische regering zit, denk aan de LPF-problemen. Jan Jaap zegt nog, waarom ligt alles stil? Je kunt toch in de Tweede Kamer stemmen over een, een voorstel. Meer kunt u kijken op twitter.com en dan bij hashtag WNL en hashtag verkiezingen. Daar komt u nog van alles tegen. Ik wil André Kruil zeer bedanken voor zijn commentaar en, en hulp in, in deze barre tijden. Althans, het zijn mooie dagen zoals een verkiezingsdag. Kees van der Staaij, mag ik je zeer, een zeer mooie verjaardag nog toewensen vandaag? Dankjewel. En een hele goede uitslag voor jullie... Uh, ik, ik gun je die 30 zetel, laat ik het zo zeggen. Veel, veel plezier. Uh, Oké, okay, we bedankt. gaan het meemaken. Dankjewel, Kees van der Staaij ook. We zijn er doorheen. Uh, we zijn uh, zeer benieuwd natuurlijk naar de uitslag. Die zal laat, laat zijn. Vanavond, dus om half negen op Nederland 1. De grote uitzending met, uh, uh, van de NOS met de uitslagen. Eerst krijgt u hier op Kunststof nog van Petra Possel. Zij heeft Erika staat te gast. Morgenochtend WNL ook vanaf 7 uur s ochtends te zien. Dan zal de uitslag zeker bekend zijn eh, op Nederland 1 dus. En daarin zijn ook te gast Paul Jansen, André Krouwel opnieuw... Henk Krol van de 50PLUS-partij en cabaretier Jacques Baral. Morgenavond weten we meer. En dan ben ik er ook weer vanaf half 7 hier op Radio 1. We wensen u een mooie verkiezingsavond met een hopelijk mooie uitslag erbij. Voor ieder een mooie avond en heel graag tot morgen. 那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 Dit is Radio 1.